Kees Groot met het NOS-journaal. Amir Mullah Akhtar Mansoer, naar alle waarschijnlijkheid... is gedood bij een aanval met een drone. De luchtaanval werd uitgevoerd in het grensgebied van Afghanistan en Pakistan... meldt het Pentagon. Mansoer werd vorig jaar gekozen als opvolger van Mullah Mohammed Omar... die in 2013 overleed. Mansoer is al vaker doodverklaard. Eind vorig jaar liet hij in een audioboodschap nog weten... dat alle geruchten over zijn dood als propaganda van de vijand te beschouwen. In Frankrijk zijn vier mannen aangehouden voor het in brand steken van een politieauto en het aanvallen van agenten in Parijs. Op beelden is te zien hoe ze afgelopen woensdag gemaskerd de ruiten van een politieauto vernielden en hoe een van hen een brandbom naar binnen gooide. De twee agenten in de auto konden uitstappen voordat de auto helemaal afbrandde. Een van de aangevallen politiemannen kreeg vandaag een onderscheiding van de Franse minister van Binnenlandse Zaken. De Nederlandse regisseur Michael Dudok de Wit heeft op het filmfestival van Cannes de speciale juryprijs gewonnen met zijn animatiefilm The Red Turtle. De film deed mee in een aparte categorie met producties die niet in aanmerking komen voor de belangrijkste prijs, de Gouden Palm. The Red Turtle gaat over een man die strandt op een onbewoond eiland. Louis van Gaal wordt ontslagen bij Manchester United en zijn opvolger is José Mourinho. Dat meldt de BBC op basis van bronnen binnen de club. Van Gaal heeft nog een jaar te gaan van zijn driejarig contract. Maar de clubleiding lijkt het na twee magere jaren tijd te vinden voor verandering. Mourinho werd eind vorig jaar ontslagen bij Chelsea. Het nieuws komt op de dag dat Van Gaal met Manchester United zijn eerste hoofdprijs in de wacht sleepte. United won de finale van de FA Cup met 2-1 van Crystal Palace. Het weer. Vannacht trekken de forse buien over het land. Met kans op onweer en hagel. Ook zijn zware windstoten mogelijk. Morgen overdag houden de buien aan. In de loop van de dag koelt het in het hele land af tot een graad of 17. Dit was het NOS Short. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu de nacht. ja.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 Future and there's happiness inside Cause love makes the world feel good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 lucky strike. Got me so high and then she dropped me. But she got me, she got me, she got me Yeah. Took me inside and then she rocked she keep me up all night. This is what it sounds like. My lucky strike. My lucky strike. oh oh oh oh oh oh oh